Vijf verdachten zijn door de politie uit het restaurant gehaald. Het gaat om vier jongens uit Tilburg en eentje uit Bokstol... in de leeftijd van 15 tot 17 jaar. Ze worden vandaag gehoord. In Parijs wordt nog één vrouw vermist na de explosie van gisterochtend. De explosie verwoestte gisterochtend een bakkerswinkel... in het centrum van de Franse hoofdstad. Waarschijnlijk was er een gaslek. Drie mensen kwamen om. Twee brandweerlieden en een Spaanse toerist. Tientallen mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken in het puin met spuurhonden. In Luik in België is een man levensgevaarlijk gewond geraakt... toen hij achter een auto aan werd gesleept. Ooggetuigen belden in de nacht van vrijdag op zaterdag de politie... en zeiden dat de man vastgebonden door het centrum werd gesleept. De politie vond eerst alleen een schoen terug... later ook het slachtoffer, een man van 26, uit de Waver. In verband met de zaak zitten twee mensen vast... In Oostenrijk zijn 3000 skiers omgekomen door een lawine. Een vierde wintersporter wordt nog vermist. Ze waren gisteren in de buurt van Leg gaan skiën op een afgesloten route. Drie mannen zijn gevonden aan de hand van een signaal van hun telefoons. Dan nog het weer. Bewolkt en buien hier. Veel wind en het is een graad of 9. Dan morgen wat zon, maar ook buien. En in het noorden is er kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemiddag en hartelijk welkom bij ZFM Extra. Met vandaag de herhaling van het Nieuwjaarsconcert 2019. Die afgelopen zondag 6 januari heeft plaatsgevonden. En de voorbeschouwing daarvan. Dit is ZFM Extra. No luistert naar een extra uitzending op hier op ZFM Zandvoort. Goedemiddag en hartelijk welkom bij ZFM Extra. Hier uh, gaan wij vandaag praten natuurlijk over het nieuwjaarsconcert die afgelopen zondag heeft plaatsgevonden op 6 januari, die u ook live hebt kunnen horen op ZFM. Maar zometeen na deze uitzending, want we gaan een uurtje gezellig kletsen over het nieuwjaarsconcert, uh, hoort u ook de herhaling van dit uh, concert komende uren. Dus dat gaat hartstikke leuk uh, worden. Aan tafel geschoven zijn vandaag. Uh, ze hebben we zijn natuurlijk allemaal aanwezig geweest bij het uh, nieuwjaarsconcert. Uh, In ieder geval Minouska, Zas en uh, we hebben natuurlijk Vet en José Kuiters... Theo Wijnen en Leo Sanders. En uh, die uh, hebben allemaal op hun eigen wijze een bijdrage geleverd aan het nieuwjaarsconcert. Al is het met een koor, al is het met de muziekschool. En uh, ja, we gaan uh, gewoon uh, lekker beginnen met praten. Als eerste de kop uh, van de Zandvoortse Courant was afgelopen week... genoten van het nieuwjaarsconcert 2019. Er, was, uh, ja, in ieder geval, uh, er zijn in ieder geval diverse nieuwjaarstradities... waaronder nieuwjaarsrecepties, maar, nieuwjaarsduik... maar ook het nieuwjaarsconcert in het, uh, het Agatha-kerk hier in Zandvoort. Uh, Minouska, hoe, uh, ja, jij bent dirigent hè, van het Wapensangers... En van uh, de uh, Zandvoortse mannenkoor. Ja, correct. Um, je mag de microfoon erbij pakken. Zo. En uh, ja, hoe succesvol was het uh, evenement? Was het druk? Uh, vertel. Nou, de kerk was helemaal afgeladen. Dus het is echt een heel bijzonder iets. Vooral voor uh, ons als wapenzangers. We zijn heel veel gewend om op de straat op te treden. En als je daar een keer een uitgeleidje maakt met een toon... of wat is nog niet zo heel erg. Maar als je dat op zo'n moment doet, is het best wel, kan het best wel uh, ja, heel erg impact hebben. Dus wat doen we dan? Dan uh, kom ik eens in de zoveel tijd voor het koor staan... en dan zeg ik, als jullie nou dit doen, dat doen, dan gaat het vast goed. Maar ja, niet weten dat het dit keer natuurlijk zo heel erg goed ging... want ze hebben echt heel goed hun best gedaan en heel goed gerepeteerd. En het was heel duidelijk te horen. En naast het feit dat het muzikaal heel goed in elkaar stak was het ook nog eens ontzettend enthousiast als ze zijn altijd. Dus het was heel goed. Daarnaast ook het mannenkoor natuurlijk. Die heeft echt wel zijn beste beentje voortgezet. Het was in het begin een klein beetje zenuwachtig. Dat zou je kunnen horen als je straks door uh, nog een keer het concert gaat beluisteren. Maar daarna, toen was het echt uh, het hek van de Dam en gingen ze ervoor. En uh, ja, het was echt fantastisch. Ze zijn echt een hele goede stel mannen bij elkaar die het echt wel een feestje van kunnen maken. Dat kun ik je wel vertellen. Ja, maar kan jij zei in het concert... ik was eigenlijk op zoek naar één man, maar ik heb er nu veertig. Ja, dat heb ik helaas wel gezegd, ja. Dat klopt, ja. Dat vond ik ook wel heel fijn, ja. Meestal heb je er één in je leven of zo, weet je wel. Zo gaat dat meestal. En als er ineens 45 voor je neus staan... gemiddeld is het allemaal toch wel langer dan mij, uh, dan ik. Hoe noem je dat ook alweer? Dus het is toch wel, wel heel... Uh, ja, het maakt een grote indruk als ze met z'n allen tegenover je staan... En uh, nou ja, dan kan je maar één ding doen. Je gaat gewoon dirigeren als een, uh, als een vent, zeg ik altijd maar. En het, uh, het werkt gewoon heel goed. Ze zijn heel uh, braaf uh, in uh, alles wat ze doen. Ze nemen alles goed op. En als ik ergens ook maar iets hoor van... het kan nog dit, het kan nog meer dat... om het nog professioneler te maken... dan gaan ze ervoor en dan kunnen we samen... zowel de dirigent als het koor... komen we samen tot iets ontzettend moois. En het is echt heel muzikaal... En als je ook straks zal terughoren, vooral ook na de pauze... nou echt, het uh, volume is gewoon niet te kort. Het heeft nog uh, meer toegenomen. En dat is echt iets waar, je, waar we echt allemaal heel trots op kunnen zijn. Ja, op het hele, het hele concept, want het is echt ook lovend... Hè, wat er ook geschreven wordt, uh, dat het traditie is... Uh... Uh, over elk optreden wordt er positief uh, geschreven. Ja. En uh, hartstikke mooi toch dat zo'n ja, nieuwjaarsconcert, zo'n traditie in de kerk ja, zeker. elk jaar gewoon mooi terug kan komen. Door diverse sponsors natuurlijk, dat is ook heel belangrijk. En ja. door de gemeente Zandvoort, die heel erg uh, voorstander is van dit concert. Klopt, dat is zeker waar. Het is ook echt iets dat echt uh, in, in, in een dorp als Zandvoort echt, echt een happening is. Gewoon één keer per jaar. Je moet erheen. Je moet dit even meemaken met z'n allen. Er is ook voor ieder wat wil. Het is zowel uh, uh, van een oude klassieke meester... kun je een stuk beluisteren als gewoon bijvoorbeeld een Shanty lied. En dan denk je, Shanty lied, wat is dat nou? Dat is zeg maar een beetje volks. En dan zeg ik altijd maar... zorg eerst maar dat je het lied goed kunt zingen... en dan praten we verder. En dan blijken er heel veel haken en ogen zitten aan elk lied... om het goed tegen gehoor te brengen. Dus dat is altijd heel fijn. Wat voor genre het ook is, wat voor een niveau het is... vind ik altijd ook, ik als dirigent natuurlijk... moet er altijd voor zorgen dat ze altijd op hun eigen uh, niveau... aan de ene kant en aan de andere kant ja, uh, het hele muzikale gebeuren. Dan ga je dat samen doen. Ja, Wat voor koor het is, wat voor genre het is... Je hoort gewoon aan de, aan de mensen als het op een gegeven moment gewoon helemaal goed gaat. Ze horen zelf dat ze vooruit gaan. Ze worden er enthousiast van. Ze worden er blij van. Dan zijn het gewoon gelukkige mensen die voor je neus staan. En dat vind ik geweldig. Dat uh, klinkt heel positief en mooi. En ja. het is ook met z'n allen het nieuwe jaar openen. Helemaal geweldig. Ja. Um, Fred Kuiters van de Wapensangers. Hoe is het uh, om Minuska als, um, ja, als dirigent te hebben? Nou ja, dat is heel plezierig. Het is ook belangrijk dat we een dirigent hebben. Hoewel het zo is dat, uh, omdat wat al, al gezegd is, het, uh, waar we zouden niet echt een koor zijn... en wij dus niet wekelijks repeteren en dus ook niet wekelijks uh, onder leiding van een dirigent oefenen. Wij doen dat alleen uh, heel kort vlak voor een uh, optreden. en Dat kan dan zijn dat Chanty Festival, dat in uh, september van elk jaar in Zandvoort plaatsvindt... of zoals in dit geval bij het Nieuwjaarsconcert... En we hebben nog uh, de Obade en wat we pas geleden hebben gehad... eind van het jaar, de kerstsamenzang op het Gashuisplein. Uh, ja. En bij die gelegenheden dan zijn wij uh, verheugd om uh, onder leiding van Menuska de liederen te kunnen oefenen die we op dat moment willen gaan zingen. En dan, uh, nou, zoals je gehoord hebt, komt dat uiteindelijk weer helemaal goed... Er is een grote groep van enthousiaste zangers die, omdat het dus geen koor is, ook niet verplicht zijn om iedere keer mee te doen. Dus wie er mee wil doen, die moet er ook mee komen oefenen. En verder zingen we eigenlijk één keer in de maand, op de laatste vrijdag van de maand in het Wapen van Zandvoort. Iedereen die dan mee wil zingen is van harte welkom. We zingen dan uit, uit boeken waarin de teksten staan, die ieder uitgereikt krijgt. En dan spelen we onder leiding van een accordeonist... die nu ook meespeelde, Gerard Bosman. Dus we hebben in ieder geval enkele in de maand... een heel gezellige avond met enthousiaste mensen. En dan een paar keer per jaar even serieus oefenen. Dat puntjes op de i zetten onder leiding van Miluska. En, uh, en dan maken we er weer wat moois van. Zoals nu afgelopen nieuwjaarsconcert, wat we echt uh, geweldig vonden. En Fred, um, ja, jullie zijn een gezelligheidskoor, zo kan je het wel noemen. Elke laatste vrijdag uh, oefenen jullie in het Wapen van Zandvoort. Zeg ik het verkeerd? We oefenen niet. Nee, jullie gaan, uh, nee. gezelligheid <laughs> samenzang. Inderdaad, zo moet ik het doen. Ja. Niet, niet, Eén keer in de maand zingen we. Jullie zingen gezellig. <laughs> ja. met, uh, dan, dan is de kroeg best wel vol met, met allemaal enthousiaste wapenzangers. Zullen we ze maar zo noemen. En dan, een paar keer per jaar gaan jullie dan gezellig uh, met elkaar... Uh, ja toch optreden en ook serieus doen. Als ik het goed begrijp zo. Nou ja, zo serieus als mogelijk is. Het is uh, nogmaals, het is geen koor. Het is een groep van enthousiaste mensen. Inmiddels zijn het er bijna zestig die met enige regelmaat bij elkaar komen. En op de laatste vrijdag van de maand zijn ze er ooit alle zestig. Maar er zijn er zomaar veertig. En dan, uh, nou, dan zingen we... Een aantal liedjes. We maken van tevoren een lijstje met de liedjes... die we bij die gelegenheid uh, die maand willen zingen. En daar, uh, nou, dat, dat, hoe het loopt, loopt het. Maar het eindigt altijd in een zeer, zeer feestelijk geheel. En het is gewoon ontzettend leuk om samen te zingen. En ook mensen die dan schroom hebben... om misschien naar een, ja, zou je kunnen zeggen... een echt koor dat elke week oefent te gaan, die hebben minder moeite om zo'n eerste drempeltje over te stappen... en dan mee te gaan zingen bij de wapenzangers. Het is letterlijk en figuurlijk laagdrempelig. En of iemand nou heel goed kan zingen of niet... ach, dat maakt niet zo heel veel uit. En soms komen daar dan toch weer zangers uit... die dan als tweede stapje naar een koor gaan. Naar het mannenkoor of naar de vrouwenkoor. En dat, dat geeft wat dat betreft ook weer een mooie doorstroming... naar de, de koren die daar echt wekelijks oefenen in Zandvoort. Dus iedereen blij. Daar worden we allemaal blij van, van muziek. Hè? Want uh, Theo uh, Wijnen, uh, hm. je bent uh, pianist van Music All In. Hoe, uh, hoe was jouw beleving van het concert? Nou, ik denk dat uh, dit hele gebeuren, dit concert... is uh, voor Zandvoort een enorme happening. Uh, ik heb er heel lang aan mee mogen doen. Ik ben... Uh, 13 jaar pianist geweest van, van uh, de mannenkoor. En die hadden elk jaar dus wel een paar uitvoeringen, maar in elk geval ook een kerst- of nieuwjaarsuitvoering. En dat heb ik dus al die keren meegemaakt. Op een gegeven moment ben ik daar uh, mee gestopt. En uh, op een gegeven moment ben ik gevraagd door uh, Music All In om voor drie maanden waar te nemen... En, uh, en toen, uh, dat is uiteindelijk al zes jaar geworden. Musical In begeleid ik nu. Een heel bijzonder koor, vind ik. Het is heel plezierig om daarmee samen te werken. En zij zijn heel ijverig, werken hard, zingen alles uit het hoofd, studeren echt thuis. Met, hoe heet dat, MP3'tjes? MP3'tjes, ja. En uh, nou, het is echt heel erg, heel erg ik heb uh, na mijn, uh, zoals uh, veel mensen weten, ik heb veertig jaar in het Amstel Hotel gespeeld. Op een gegeven moment uh, ben ik gepensioneerd en daarna, dus nu al meer dan twintig jaar geleden, heb ik uh, allerlei koren begeleid in Zandvoort. Ik heb vijf, zes. Samor, ambelkoor, koor Kerkkoor, Mannenkoor, musical in en allerlei andere gelegenheden. En het is voor mij een geweldig idee dat ik na mijn pensionering nog zo bezig heb kunnen zijn met dingen te doen, met uh, uh, allerlei koren te begeleiden en gewoon uh, uh, mensen en plezier te doen en een bijdrage te leveren aan de muzikale gebeuren in Zandvoort. Heel belangrijk. Wat ook heel belangrijk is, um, jij... Uh, of u speelt heel vaak uh, ja, piano in, in het Amstelhotel. Maar er komt ook een, een jonge generatie aan. En daar heeft natuurlijk uh, Leo Sanders uh, alles mee te maken van New Wave. Want uh, er waren ook jonge talenten aanwezig. Sarah en Bo die optraden speciaal in, op het concert. Mag ik daar nog even iets over zeggen? Tuurlijk. Tuurlijk. Want ik wou zeggen dat ik bijzonder onder de indruk ben... van deze twee jonge pianisten... En zo onbevangen en zo vrij die jongen speelde en ook dat meisje, dat is echt uh, heel bijzonder. Uit het hoofd. En wat ik ook heel grappig vind is, uh, ze maken wel eens een foutje. Dat doen, dat is helemaal niet gek. Dat doen de grootste pianisten, maken foutjes. Maar hoe hij dan, de, uh, nee, die bo, dat opvangt, zonder in paniek te raken of zenuwachtig te worden of zo. Nee, gewoon doorgaan. Ik vind dat heel bijzonder knap. Hij is een groot talent. Meisje ook, maar deze jongen heel bijzonder. En als hij in goede handen komt... En een goede opleiding krijgt... en uiteindelijk naar het conservatorium zal gaan, waarschijnlijk... kan hij het echt heel ver brengen. Hij doet mij denken aan mijn tijd vroeger. Ik was ook uh, heel jong en speelde ook toen ik op deze leeftijd... Uh, moeilijke dingen en uh, ik heb... Uh, ik ben al op 15-jarige leeftijd naar het conservatorium gegaan in Amsterdam. Ik heb daar zeven jaar gestudeerd. En ik heb een paar keer een pianoconcert gespeeld met grote orkesten. Een, een pianoconcert van Grieg en Beethoven. Maar in die tijd, het is dus heel lang geleden, was het, het heel moeilijk om, om een bestaan daarin te vinden. En tijdens mijn studie moest ik ook al. ...in een restaurant spelen om het financieel waar te maken. Ik had geen enkele hulp, van niemand. En toen ik afgestudeerd ben in het consultorium, ...had ik nog militaire diensten goed, Dat was in die tijd een verplichting. Toen ik dat gedaan had, was ik straatarm. Toen dacht ik, nou, ik ga eerst maar eens even... ...weer eens een paar maanden in een restaurant spelen... ...om uh, een beetje financieel van de grond te komen. Toen heb ik gesolliciteerd in Amstel Hotel. En dat was zoiets bijzonders daar, om daar te spelen. En misschien mag ik uh, melding maken van een heel bijzonder moment. Op een gegeven moment uh, speelde ik daar ongeveer een half jaar. En in een grote zaal, spiegelzaal heet dat, waar elke avond zaten daar uh, 900 mensen, het is altijd vol. En op een gegeven moment zat ik daar samen te spelen, dat was op Sinterklaasavond. En wie komt daar binnen om een uur of half tien in vol ornaat met een uh, rokkostuum? En die stapte er binnen en die komt dan en gaat aan de tafel zitten. Arthur Rubenstein. Toen dacht ik, nou, dat uh, Rubenstein was voor, voor pianisten, studenten, dan kon dat doen, natuurlijk uh, de, de Heere God zelf, zeg maar. En ik denk, nou, dit, dit, dit kan me niet zitten, dit ga ik niet doen. Dus dan ben ik gestopt. Volgende dag kwam je al om half acht. Dus toen kon ik niet... Uh, kon ik niet weglopen. Ik dacht, nou dan ben ik maar voorzichtig aan spelen. Ik kon natuurlijk wel piano spelen. Ik had net die diploma in het gedaan. En heel voorzichtig dit en dat. Ik denk straks, zeg die... Uh, Stuur die weg of zo. Ik, niet dat raar idee had ik. Maar er gebeurde helemaal niks. Dus ik werd een beetje brutaal. En ik ging wat, wat andere dingen spelen. En op een gegeven moment vroeg hij... Uh, aan een ober... Een, een blaadje papier. En even later komt die Ober dat papiertje bij mij brengen en daar stond op. Vous jouez très bien, bravo, Arthur Roepenstein. Op Sinterklaasavond. Dit heeft voor mij een enorme impact gehad. Daarna ben ik nooit meer echt heel erg zenuwachtig geweest. Wel een beetje spanning natuurlijk, maar daarna kwamen Horwitz, weer, noem maar op. Alle Karrian die Zwartke, allemaal daar. Want als ze concert hadden in Amsterdam, woonden ze in het Amsterdam. Hotel. En dat heb ik veertig jaar lang meegemaakt. Het is echt... Ik heb daar een ongelooflijke prachtige herinneringen aan. Echt heel dierbaar. Okay. Ik, ik denk dat, uh, dat uh, Leo uh, Sanders uh, van uh, Nieuw-Weef best wel blij is. In ieder geval met ja, de pareltjes uit zijn stal, zoals het in de krant wordt genoemd. Leo, hoe hebben de kinderen het concert uh, beleefd? Ja, naar grote tevredenheid. Echt uh, blij. Natuurlijk opgelucht dat het klaar was. Dat, zo werkt het nou eenmaal. Maar uh, eigenlijk boven verwachting. En uh, ja, wat wil je ook? Ik bedoel, die, die kerk, die mensen die zijn doodstil op het moment dat er wordt gespeeld. En het enthousiasme is groot als ze wordt geapplaudiseerd. Dus ja, wat wil je nou nog meer? En ze hebben gewoon heel leuk gespeeld. En uh, nogmaals, wat Theo ook net zei van over die foutjes. Ja, dat hebben ze wel heel goed gedaan. Dus uh, ik, ik ben tevreden, zij zijn tevreden, ouders zijn tevreden. En, uh, maar goed, ze gaan nou weer een volgende stap maken. Maar wat het misschien wel aardig is, als ik zo fijn mag zijn... even in aansluiting met Theo. Want het Amsterdam, het ja, zegt mij wel wat, want mijn eigen zoon is daar kok geweest... Om te beginnen. Maar uh, nog leuker is misschien het feit dat mijn moeder, als uh, in Zuid-Afrika geboren, uh, op haar vierde jaar. komt hier allerlei liefde, gezelligheid binnen. Zet het lunch zonder lunch? Kan dat, mijn moeder heeft als viooltalent. Uh, toen ze vier jaar oud was, met Arthur Rubinstein opgetreden. Nee. Hm. En ik weet, jij hebt dus inderdaad Horowitz. die heeft. Uh, ook wel wat met jouw spel gehad. En dat liet hij ook wel blijken. En het leuke is, ik ben zelf een groot fan van, van Hollywood. En ik herken een aantal dingen in de hele touché als jij speelt. Dus het is uh, altijd weer genieten. Uh, wat dat betreft. Ja. Dus dat is een mooi cadeautje. Een extraatje. Uh, ja, voor de rest uh, is het zo dat dit concert voor ons heel belangrijk is. Kijk, we hebben nog een paar andere redelijk getalenteerde leerlingen. Maar ik weet zeker dat als ik een concert organiseer vanuit de muziekschool... Uh, dan vrees ik dat daar gewoon twintig man in de zaal zit. Uh, het zal niet de eerste keer zijn dat zoiets gebeurt. Dus als je zo'n prachtig podium aangeboden krijgt... Ja, dan zou je gek zijn als je dat niet met beide handen aanpakt. En we voelen dan ook wel die verantwoordelijkheid... om daar dan ook echt iets neer te zetten van iemand die dat aan kan. En we hebben ook wel eens hele jonge kinderen gehad... en dat was ontwapenend om dat te horen en te zien... Uh, niet uitgesproken talentvol, maar wel heel erg charmant op zo'n moment. Maar we hebben ook wel eens een, een, een gitarist gehad... die ontzettend leuk kon zingen en zo en daar ook de kerk mee kon vermaken. En dit jaar was het wel heel bijzonder... want in juni hebben wij altijd een uit, einduitvoering. En uh, ik hoor de leerlingen natuurlijk niet altijd spelen... want ik geef geen les meer. Maar ik hoor wel van de docenten dat er wel uh, wat talent zit. Nou, dan pak ik het programma en dan ga ik lekker in mijn stoel zitten en dan ga ik turven van nou wie zou er in aanmerking kunnen komen om bij het concert te gaan spelen, het nieuwjaarsconcert. En dit jaar hadden we echt ongelooflijke mazzel, want uh, we hadden er nog wel twee uh, bij kunnen zetten. Dus uh, daar zijn we zeer gezegend mee, dat komt gewoon op je af. En natuurlijk moet je dat goed begeleiden als iemand die aanleg heeft. Um, maar ja, je kan ze niet zomaar van de straat plukken. Dus het is een, een heel mooi, prettige bijkomstigheid. Wij gaan heel even luisteren naar een stukje muziek. Want we zijn ook radio, daar hoort muziek bij. Ondertussen is de lunch bezorgd hier. Dan zei onze Leon. En we gaan even muziekje luisteren. En zometeen zijn we bij jullie terug over het nieuwjaarsconcert. En rond de klok van twee uur zullen wij het, het nieuwjaarsconcert weer in zich heel uit gaan zenden. Een mooie zomerdag, toen ik jou voor het eerst daar zag In de duinen van Zandvoort aan de zee Ik vroeg meteen, lieve schat, of je oud gezelschap had, je lachte brood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 die dag dat ik jou voor hoordeert, daar zag in de duinen van zand wordt aan de zee. De hemel was zo stralend blauw, toen je zei ik hou van jou, het was een tijd. The date Aan de zee hier op ZFM Zandvoort. Bij ZFM Extra ZFM Lunch. We gaan, uh, ja, de lunch is uh, aangekomen. Speciaal door onze Leon. Heel erg bedankt uh, Leon. Namens onze gasten. Jullie zijn lekker aan het smikkelen. En lekker aan het babbelen op de achtergrond. Helemaal goed. Gezellig hier in de studio. Wat uh, natuurlijk ook gezellig was. Uh, was het nieuwjaarsconcert. Die u zometeen gaat luisteren. Rond de klok van twee uur. Hier op ZFM Zandvoort. Um, Minoushka. Even weer ja. terug, we gaan naar jou. Um, ja, je doet diverse muziek... Um, Slokje water. Activiteiten. Slokje water is altijd goed. Daarom uh, eet ik nooit boven het mengpaneel. Mm -hmm. Mm -hmm. Zo. Ja, wat was precies de vraag? Um, dat weet ik nu niet meer. Oh, <laughs> ja, die indruk heb ik al vaker. Die, ja. die, die was, uh, die was dat al... effect heb ik al vaker. Dan maak je een heel groot gebaar dat het koor moet inzetten... en ineens hoor je helemaal niets meer. Nee. Dat heb je dus ook wel eens... Waar ik het net met Theo over heb gehad... we hebben natuurlijk alle twee een hele gedegen... solide conservatoriumachtergrond. Dan is het eigenlijk helemaal niet zo gebruikelijk... dat je bijvoorbeeld voor een amateurkoor... of voor een semi-amateurkoor komt... of in een bepaalde gelegenheid gaat uh, piano spelen, bijvoorbeeld. Ja. Maar wij hebben allebei een hele grote ja, conservatoriumachtige connectie, zal ik maar zeggen. Dus we weten precies wat het inhoudt om daar te studeren en wat dat allemaal. Ja, dat is toch een hele bijzondere, ja, pittige studie. Daar kom je niet zomaar op. En als je dat dan allemaal uh, achter de rug hebt, is het heel mooi dat je dan daarna dus gewoon op iedereen, op ieders niveau kunt inspringen. Uh, ik heb ook een klassieke opleiding, zowel klassiek zang als uh, koordirectie. Maar het een sluit het ander toch echt niet uit. Je kan dus bijvoorbeeld de, de hele klassieke um, basis van bijvoorbeeld de, de ontwikkeling van een stem, kan je ook bij de wapenzangers van toepassing doen zijn. Dan moet je alleen wat andere termen gebruiken en dan snappen ze het ook heel goed. En dan zie je ook dat ze dus ook het effect, dat merk je. En dat kun je dus ook bij het mannenkoor doen en die hebben natuurlijk iets... Uh, ja, dit is gewoon een ander repertoire. Wat, uh, wat ingewikkelder. Bijvoorbeeld ook van oude meesters natuurlijk. En uh, of je nou bij de wapenzangers uh, een, een lied over de zee heel mooi uh, kunt zingen. Of je gaat bijvoorbeeld naar uh, het AV-veren van Mozart. Er is een soort basis. Die kun je dus altijd inzetten. En dat is gewoon heel prachtig. Dat gewoon vanuit het conservatorium... Dat je gewoon in de maatschappij uh, daarmee... Uh, Ver je weg kunt vinden en heel veel mensen blij kunt maken, enthousiast kunt maken en gewoon, voordat ze het weten, muzikaal handiger kunt maken. Dat is echt heel Dat, dat, dat vinden we allebei wel fijn, dacht ik toch, Theo? Zeker weten. Zeker weten, Theo beaamt het. Ja. Ja, je merkte net al aan Theo dat hij ook van de jonge talenten heel erg uh, genoot natuurlijk. Um, Leo, aan jou de vraag... Um, hoe, um, ja, of he, heb, we hebben het net even over het conservatorium gehad... Gaan er, stromen de kinderen door vanaf de muziekschool... Uh, naar het conservatorium, vanaf jullie kant? Ja, zeker hoor. Een um, voorbeeld daarvan is... Uh, Sebastian van Bennekom, piano... die vorig jaar de show stal. En uh, die heeft plannen in die richting. Dus dat, uh, ik denk dat er wel van gaat komen... En dat is ook wel leuk, want die jongen die, uh, is niet alleen uh, een klassieke muziekgroep... maar hij kan ook heel goed jazz spelen. En dat is heel fijn, want dat geeft ook een genereert een zekere vrijheid. Uh, het is toch een, een andere wereld in dat opzicht. En uh, dus die kan daar ongelooflijk van profiteren, ook tijdens zijn studie. En we hebben in het verleden nog meer uh, gehad die ook wel eens pogingen hebben gewaagd... ook wel wat, wat zijn geworden... Um, uh, ja, dus dat is een, een logisch vervolg. En dat is niet alleen bij ons, maar ligt ook een beetje in de lijn van bij een muziekschool. Als je daaraan verbonden bent, dat je altijd wel ook met mensen hebt te maken die die wegen wel uh, kennen. En ook welke wegen je moet gaan bewandelen en kunnen adviseren. Dus uh, dat doen wij dus ook. Hoe uh, is het uh, contact uh, met uh, alle ja, wat zo'n vertelt, het is een best wel een muzikaal dorp... Hè? qua koren, muziekscholen, dansscholen. Mm -hmm. uh, hoe is het contact met, met iedereen binnen, binnen zo'n uh, concert? Nou, heel plezierig. Het, uh, het begint al met de eerste ontmoeting weer bij de, bij de vergadering. Um, ja, dat is niet veel, intensiever dan dat... maar meniging ken je natuurlijk wel in het dorpse, gewoon in het dagelijks leven... Dus dat ligt redelijk voor de hand. Er komen dus geen koren van, uh, van uh, ja, uit Amsterdam of zo hier zingen. Ik bedoel, dat, uh, het is echt een unieke Zandvoorts aangelegenheid. En dat, dat is mooi dat zo'n traditie elk jaar gewoon weer terugkomt. Mede ja. door sponsors, maar ook de gemeente uh, Zandvoort... die uh, best wel een uh, duit in het zakje doet om dit uh, concert uh, mogelijk te maken. Want uh, zonder hen is het gewoon ook niet mogelijk. Uh, dat is natuurlijk ook om trots op te zijn. Ja, zeker. Um, ja, aan de wapenzangers. Uh, Fred. Um, hoe um, ja, is het dan om in zo'n mooie kerk uh, op te treden? Want het is best wel een mooie grote zaal. Hoe, hoe, hoe ervaren jullie leden dat? Nou, de leden vinden dat eigenlijk prachtig. Want ze zijn natuurlijk gewend om in een horecabedrijf te zingen. En... Het volume van het koor... dat zijn best wel... Uh, ja, of minimaal 40 zangers en zangeressen. En ze produceren een goed volume. En in een kerkgebouw klinkt dat natuurlijk fantastisch. En dat is ook wat te merken aan het publiek. Want dat, uh, dat gaat vrolijk uh, meezingen. Je ziet ook uh, overigens ook de andere koren... die dan uh, op dat moment aan de zijkant zitten. Enthousiast aan het meedijnen. Uh, linksaf, rechtsaf. Met de muziek. Dus dat... Uh, het, het, het brengt uh, ja, extra veel plezier voor de deelnemers. En dat is ook wel een, ja, een, een hoogtepunt in het jaar... om op dat moment uh, daar te kunnen optreden. enkeling is er ernstig nerveus onder. Anderen vinden het prima en alleen maar ontzettend leuk. En uh, ja, het, het, het klinkt geweldig in zo'n uh, zo grote kerk. Speelt jullie accordeonist ook mee tijdens het concert? Of... Is dat alleen in het Wapen als jullie daar. Nee, onze accordeonist Gerard Bosman, die, die is bij, bij het nieuwjaarsconcert ook aanwezig geweest. En dat is ook heel belangrijk, want een stukje muzikale begeleiding is, is echt, echt noodzakelijk en dat hoort er ook echt bij. Het is een, ja, zeker de accordeon, is een, is een ja, bijna een onlosmakelijk deel bij, bij het shanty zingen. En ook als je bijvoorbeeld naar het chantifestival Festival kijkt in Zandvoort in september. Dan komen er vanuit diverse plaatsen en streken andere shanty-koren. En ze hebben allemaal een accordeonist bij zich. Allemaal, dus dat, uh, dat, dat hoort bij elkaar. Bij het Chantifestival Festival komen we aan het eind dan nog bij elkaar. En daar spelen alle accordeonisten samen. En zingen alle koren samen. En nu bij het uh, nieuwjaarsconcert zingen we ook aan het eind alle koren en het publiek. Nog even samen. In dit geval dan het het volkslied. Maar bij de wapensangers, bij de, de Chantieliedjes, daar is altijd de accordeonist bij aanwezig. En dus ook deze keer. Ik ben... Um, vooraf, vorig jaar was dat natuurlijk. Niet dit jaar, want we zijn net in dit jaar. Uh, ben ik uh, een test gaan doen namens de radio. Ik vind, eigenlijk vind ik het jammer dat ik hem nu niet bij me heb. Maar ik ben met de microfoon langs de mensen gaan tijdens... Uh, de, tijdens het Festival, of ze het Zandvoorts volkslied uit hun hoofd kenden. En dan was mijn vraag, Minuska, ja. uh, je Jij begeleidt twee koren. Ja. Kennen de mensen hem uit hun hoofd? Uh, nou, de meningen zijn er wel over verdeeld. <laughs> Eerste compleet is nog het beste. Tweede is, dan kan er wel eens een hakkeltje in zitten. Maar wij hebben een ingenieus idee ge uh, gehad... om dat hakkeltje te overbruggen. Uh, wij drukken hele kleine boekjes af kun je in je zak stoppen en op moment, als het moment daar is... van hier is het volkslied, pak je dat briefje even uit je zak. Even één oog op die briefje en andere ander oog op de dirigent... en dan gaat het echt helemaal gesmeerd. Ja, wat Soms het... moet je een klein beetje helpen... maar dan bereik je wel een gigantisch goed effect. Ik had er maar één persoon toen de tijd... Ja? die hem uit haar hoofd uh, kende... en ja? dat was een wel een bekende van jullie, Olga. Oh ja, ja, zeker een bekende van ons. Hele enthousiaste, goede zanger. Ja. Om daar nog even op in te haken. We hebben, nou ik denk gauw tien jaar geleden een keer in de studio van CFM Het Zandvoorts volkslied uitgevoerd met drie scheurende gitaren. Dat, uh, ik weet toen een plaatselijke dorpsgenoot, het zal geen naam noemen, dat van mij hoorde. Toen ontplofte die bijna. Maar ja, het is ook het volkslied voor de jeugd. Laten we eerlijk wezen. Ja. Is, ja en als dat hun muziek is. Prima, want het, het heeft op zich wel hitpotentie hoor, die melodie. Dus... Uh, dat, nou, dat, was dan, dat moest ik er weer even aan denken toen ik het even hoorde. Ja. Misschien leuk, maar dat is eenmalig te doen natuurlijk. Ja, maar dat is ook mooi, want, want de muziek is voor iedereen. En zeker bij een, een nieuwjaarsconcert, dan, dan is het mooi dat er zoveel verschillende stijlen ja. vertegenwoordigd zijn. En, en ja, zo wordt het ook. Het concert is, is van iedereen, is voor iedereen. En het is ook uh, ja, geweldig dat de kerk zich dat ook realiseert en daar, zich daar. Uh, die, die, die, die gelegenheid biedt om dat, uh, om dat nieuwjaarsconcert daar op die manier uit te voeren. Echt, uh, echt ja. heel mooi. Ja. En over het um, volkslied gesproken. We gaan hem uh, heel even draaien. Het Zandvoortse volkslied. Als je het wil doen... En dat was het uh, Zandvoorts Volkslied hier op ZFM uh, Zandvoort. Op de Zandvoort Lunch, de extra uitzending hier op de radio... over het nieuwjaarsconcert, wat uh, heel erg uh, succesvol was. En ook afgesloten werd met het Zandvoorts Volkslied. En uh, Minoushka, gaan we binnenkort een remix hiervan horen van jouw zoon... Nou, dat kan altijd natuurlijk. Dan krijg je wel eentje dat je denkt... moet ik eventjes permissie aanvragen bij de burgemeester? Als dat het door is, dan vooruit. Ik vind inderdaad aan de ene kant... vind ik het prachtig om te onderzoeken... hoe je ook andere wegen kunt bewandelen... met bijvoorbeeld een volkslied of dit of dat... of een bepaald repertoire, arrangementen, noem maar op. Maar wat ik heel erg mooi vind... ook aan het uh, Nieuwejaarsconcert onder andere... is dat je wel in acht moet nemen... waar bevind ik me... Bijvoorbeeld in de katholieke kerk. Daar kan je gewoon eenmaal niet alles maken. Dus sommige liedjes van bijvoorbeeld de wapenzangers... hebben we gekozen niet te doen. Op dat moment, omdat je toch een beetje respect moet opbrengen... vind ik op zo'n moment. En als je dan het uh, Zandvoorts volkslied zingt... kun je dat op, op een heleboel verschillende manieren... Uh, ten gehore brengen. Maar dan vind ik het toch mooi... dat je dan uh, bijvoorbeeld met orgel inderdaad... dat je dat dan op de mooie, ja, authentieke manier... Uh, brengt op zo'n moment. Maar inderdaad, uh, variaties zijn altijd heel, uh, heel mooi. Je mag altijd wel ergens mee experimenteren en dan moet je er over nou niet te hard in uh, oordelen. Maar als je uiteindelijk kijkt van waar geef je de uitvoering en ik denk dat toch heel veel mensen het toch heel mooi vinden als je toch wat, uh, ja, wat respectvol met die dingen omgaat. Het is toch wel wat het langst duurt. Ja, denk ik zo'n beetje. Dus uh, ja, het ligt eraan op welke plek? Welke plek, op welke plek, het plek je wordt staat? Welke gelegenheid het ja. is. Ja, je bent een beetje in Gods Huis natuurlijk. We hebben ja. natuurlijk ontzettend leuke liedjes met het Chanty Festival. En het is echt, dat zingen we ook heel goed en enthousiast. En dat ligt je helemaal dubbel als je het hoort. En denk je, wat zingen ze nu? Ja, ze zingen het echt. Maar uh, die kun je dan op, op het Chanty festival heel goed kwijt. Met, met de overtuiging en ook de goede zangtechniek ook nog. Kun je ook integreren. Maar uh, op op een bepaalde momenten moet je dat eventjes, uh, ja, even goed bekijken, vind ik. Ja. Fred, um, even een vraag aan jou. Als ik um, mee wil zingen met, bij de Wapenzangers, waar kan ik terecht? Je kunt dat terecht op de laatste vrijdag van de maand. In het Wapen van Zandvoort, op het Gasthuisplein. Uh, we beginnen daar om half negen. En dan zingen we een uurtje. We hebben even een pauze zingen we nog een uh, drie kwartier of een uurtje. Uh, iedereen is daar welkom. Dus als je daar naartoe wilt, uh, loop gezellig naar binnen. Je krijgt een boek met alle teksten. Er wordt wel omgeroepen welk liedje we gaan zingen. Nummer 37 en huppet even gaan zingen. Bijvoorbeeld? Of um, Nummer 10, zing met ons mee bij het Wapen van Zandvoort. Een iets aangepaste versie van uh, het kleine café aan de haven... En dat is dus elke laatste vrijdag van de maand... ...behalve in de zomermaanden. In juli, in ieder geval de maand juli... ...dan, uh, dan slaan we een keertje over. En december wil nog wel eens wegvallen vanwege de kerst. Dus dan, uh, dan hebben we al met al tien avonden zingen. En vrij toegankelijk voor, uh, voor iedereen die mee wil doen. Als je vroeg komt, kun je nog mee eten ook. Nou, helemaal goed. En dan uh, aan het einde een kleine loterij. Ter, um, ter steun van, de, van het koor, waar leuke dingen gedaan van worden, toch? Ja, dat klopt. We, houden, uh, we kopen wat loodjes in de pauze. En aan het, uh, aan het eind houden we dan een loterij. En ja, dan hebben we in ieder geval een, uh, een, een, een kleine opbrengst om, uh, om een vergoeding aan de accordeonist te kunnen betalen. En de onderhoudskosten die we hebben voor de, de boeken bijvoorbeeld die moeten we toch uh, regelmatig weer vervangen. En we hebben een voor buiten optreden... wat we wel doen bij Shanty Festival... we hebben een bord, een flink groot bord... met uh, een soort, soort flip-over... waarop we de teksten in een groot lettertype hebben staan. Omdat je kunt je voorstellen als mensen... Nou, misschien tien keer in het jaar komen zingen... en dan nog niet eens alle tien keer aanwezig zijn... op een willekeurig moment niet alle 70 à uh, 80 liedjes... die we hebben uit het hoofd kennen... En om dan allemaal met een, uh, een mappartituur voor de neus te staan. Dat is niet handig. Dus we zetten dan een bord neer met de tekst. minusca ernaast. Het voordeel is dat ze naar de tekst moeten kijken. En automatisch ook naar de dirigent kijken. Want die staat naast het bord. En dat, uh, nou, dat werkt perfect. Dus laatste vrijdag van de maand. Van harte welkom. Helemaal gezellig. Dag Leo, um, ja, new wave. Stel ik sta... Uh... Ik heb een muzikaal kind of ik ben zelf muzikaal. Um, hoe komen we bij jou terecht, bij New Wave? Nou, we hebben een website. Uh, NewWaveZandvoort.nl En daar staat ook mijn telefoonnummer bij. Als je al die informatie uh, denkt van nou, ik vind het prettig om iemand te spreken. Ik ben redelijk goed bereikbaar. Ik, mag ik even mijn nummer geven? Tuurlijk. tuurlijk. 06-295-72205. 06-295-72205. En in de meeste gevallen resulteert dat in een, uh, uh, een contact... Uh, waarbij ik meteen een, een gratis proefles kan aanbieden. Mocht men nog niet weten welk instrument, dan kan ik daar ook in bemiddelen. En wil men een instrument spelen wat toevallig niet op dit moment in het aanbod uh, is opgenomen... omdat er geen genoeg vraag naar is geweest tot op heden... Dan kan ik altijd verwijzen naar uh, iemand die in de regio, in ieder geval Haarlem bijvoorbeeld, uh, dat instrument wel doseert en daar een, een lespraktijk heeft. Dus daar komen we eigenlijk altijd wel uit. Nou, Dat klinkt uh, helemaal goed. In ieder geval uh, muziekschool school Wave, daar uh, kan u uh, in ieder geval uh, veel muziek, muziekinstrumenten bespelen of uh, ja, u wordt uh, doorverwezen. Leeuwen, heel erg bedankt. Graag gedaan. Minushka, um, ja. ja de mannen, het mannenkoor. Ja, de mannen, ja. Zeker Zijn er, er nog mannen nodig? Wil je er meer? Uh, nou, dat wordt ook wel erg hebberig. Hè. Ze zeggen wel <laughs> hoe meer je hebt, hoe meer je wilt. Hè. Maar uh, ik zal me niet al te hebberig opstellen. Maar uh, het is natuurlijk altijd geweldig. Hoe meer je zie, hoe meer vreugd. Uh, mocht je nog dinsdagavond vrij hebben... dan repeteren we tussen 8 en kwart over tien in de blauwe tram. Daar is iedereen die... Uh, ja, zal maar zeggen, man is, man heet, van harte welkom. Uh, eens even kijken, we hebben ook een website. Daar kun je ook nog even mannenkoor.nl uh, bekijken, hoe en wat en waar. Maar het is eigenlijk het beste als je gewoon op een dinsdag uh, zorgt dat je er om acht uur bent. Je doet mee en dan kun je het gewoon uh, emotioneel muzikaal ervaren. Hoe is het nou om mee te zingen en... Uh, ligt het mij en kan ik eigenlijk best wel meekomen... wat ik misschien niet eens had verwacht. Want zingen is gewoon uh, heel leuk, plezierig. Het uh, maakt je blij. En uh, ja, je ziet de mannen hier gewoon aankomen. Ze hebben gewoon hun, hun wekelijkse activiteiten gehad. Ze staan daar op dinsdagavond. En ze gaan van de gewone stand in de zangstand. En ze worden daar alleen maar blij van. Ze horen van elkaar van... hé, hey, we krijgen een betere gehoorontwikkeling... een betere zangontwikkeling... Ja, en dat is natuurlijk geweldig. En als je dat dan af en toe kan afsluiten met een concert... Van, uh, dan weet je dus waar je dus voor hebt gerepeteerd. Dat is enig. En uh, nu ik toch over die mannen heb... ja, ik ben toch een klein beetje voor ze gevallen. Dat wel. Dus ik wil ze toch wel een kleine mededeling meegeven... aan alle uh, mannen die uh, nu op het mannenkoor zitten. Uh, wil, ik, uh, wil ik ze allemaal een hele grote muzikale groet brengen. Een hele dikke knuffel en een dikke zoen. Nou, dat is lief. Dan gaan we nog even naar Theo. Theo, um, ja, musical in. Um, wanneer repeteren jullie? Ook op dinsdagavond. En uh, waar kunnen mensen bij jullie terecht? In de krocht uh, repeteren wij. Uh, elke avond om kwart voor acht. Tot, ja, kwart voor tien ook. En dat is heel gezellig. En we hebben ook, wij hebben ook vier nieuwe leden ineens. Ja. Twee jonge meisjes, heel leuk. We hebben pas een heel mooi concert uh, gedaan in de, in de kleine kerk. <coughs> Ik ben een beetje heer, sorry. Het was echt, dus echt heel bijzonder geslaagd. En nou, we zijn weer uh, van de week begonnen met uh, nieuwe stukken, nieuw repertoire. Maar het is enorm plezierig om met deze meiden... Samen te werken aan weer mis Mie weten, een volgend concert, Wat dan ook. ik verder ook. Muziek is heel belangrijk voor mensen, voor iedereen. Wat, ik, wat ook heel bijzonder is, ik speel bij uh, de Zandstroom. Zandstroom is voor uh, mensen met uh, geheugenverlies, dus uh, Alzheimer. En ik heb daar, ik al een jaar of vijf daar regelmatig. En het is Ongelooflijk om te zien, en heel bijzonder, hoe die mensen opleven van muziek. Ze zingen mee, ze kennen teksten nog, ze zijn vaak ook biedelveen geweest, noem maar op. En, ze, ze zingen echt de tekst goed mee, dat is heel bijzonder. En ze dansen, en ze zijn vrolijk, en soms speel ik wat klassieks. En dan is er ontroering, en soms een traan hier en daar, en het is echt heel enthousiast. Heel erg leuk om te doen. En nou ja, zo is het uh, leuk om allerlei... Uh, maar ik ben wel een beetje aan het uh, ministeren, hoor. Ik ben nu onderhand uh, 87. En uh, ik heb rond Kerstmis zoveel dingen gedaan. Ik moet echt een beetje minder, minder gaan doen. Maar het is enorm leuk om aan zoveel dingen mee te doen. In kerken, in ziekenhuis, patiënten, noem maar op. Concerten. Heel leuk. Dus het uh, geeft een goed gevoel dat ik dat nog al die tijd heb kunnen en mogen doen. Ja, daar zijn wij als Zandvoort natuurlijk heel erg uh, blij mee. Jullie volgen jullie passie en dat vind ik heel erg mooi. En blijf dat vooral doen. Niet alleen voor Zandvoort, maar ook voor jullie zelf. Want dat is het belangrijk. want muziek is heel erg belangrijk. Muziek houdt jong, hè? Ja. <laughs> Zeker weten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie tijd op jullie uh, zondag. En uh, ik hoop jullie volgend jaar weer te spreken... en dat we net zo'n leuk interview hebben. Maar dan zou ik wel zeker aan het bestuur voorstellen... om een uurtje eraan vast te plakken. Want jullie hebben zoveel te vertellen. En ik hoop jullie snel nog een keer terug te horen hier op de radio. Want uh, ik ben zo benieuwd naar jullie andere verhalen over de muziek. En uh, in ieder geval heel erg bedankt voor uh, jullie tijd... Uh, u als luisteraar gaat zometeen luisteren naar het nieuwjaarsconcert de herhaling 2019. Was een heel mooi concert, zoals u heeft kunnen horen. Ik uh, wil de redactie heel erg bedanken. Leon en um, toch Ipe Brune voor uh, de ondersteuning van uh, Stichting Nieuwjaarsconcert Zandvoort. En natuurlijk uh, iedereen heel erg bedankt uh, voor de luisteren. Deze extra ZFM lunch En um, heel veel luisterplezier naar, uh, naar het nieuwjaarsconcert. En uh, ik uh, hoop u snel weer te horen. Hier op de Zandvoortse Radio. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Al strooien is hoed en moe haar bloesje voor de dag. De meisjes maken stijve paviljootjes in de haag.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 Naar Zandvoort bij de zee. We nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo zaligheid wanneer je van de In Zandvoort bij de zee. Punt 5. En in de ether op 106.9. Straks Wat meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.